Negen maanden na de val van president Mubarak zijn in Egypte vandaag de eerste vrije parlementsverkiezingen in jaren. Een nieuw parlement krijgt onder meer een belangrijke rol in het opstellen van een nieuwe grondwet en de formatie van een interimregering. Voor de stembureaus staan lange rijen. De wachttijd bedraagt soms twee uur. Een deel van de betogers op het Tahrirplein wilde dat de verkiezingen van vandaag niet door zouden gaan. Zij vinden dat de militairen eerst de macht moeten overdragen aan een burgerregering.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 In de Verenigde Staten hebben consumenten het afgelopen Thanksgiving weekend een recordbedrag uitgegeven. Er werd 52 miljard dollar uitgegeven in winkels en online shops. Gemiddeld gaf de Amerikaan in het lange weekend bijna 400 dollar uit aan vooral kleding en elektronica. De vrijdag na Thanksgiving is Black Friday. Veel Amerikanen zijn dan vrij en gaan winkelen. Winkels geven dat weekend enorme kortingen. Tennister Michaela Krajicek is terug in de top 100 van de wereldranglijst. Ze stijgt op de lijst van de 107e naar de 95e plaats. Vorige week presteerde ze goed op een toernooi in Toyota in Japan, waar ze de halve finale bereikte, maar toen geblesseerd moest afhaken. Arantxa Rus staat 82e op de wereldranglijst. Bij de mannen is Robin Haasen de bestgeplaatste Nederlander met de 45e plaats. Het weer, droog en flinke zonnige periode, het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De langste files in de Randstad komt u nog tegen op de A1. Vanaf Amsterdam naar Amersfoort, bij Bunschoten 5. De A4, Den Haag Amsterdam. Naar Amsterdam bij dorp 4 kilometer. En naar Den Haag staat er ook file bij Zoeterwoude 3. Op de A8 richting Amsterdam, verknapend koemplein 4. Vanuit Alkmaar op de A9, bij knap raasdorp 6 kilometer. Op de A12 naar utrecht bij Reewijk 5... de A12 tussen Woerden en Knoop het Oude Rijn richting Utrecht 4 kilometer. En vanuit Arnhem op de A12 naar Utrecht bij Maarsbergen 4. A12 Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag Centrum 6 kilometer. De A13 Den Haag-Rotterdam voor Delft 4. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Badenooyen 8 kilometer na een aanrijding. Op de A15 gorkum Europoort bij Rotterdam-Charloes 5 kilometer...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 Ziek uit de jaren 80 was. Ho oh, oh, oh, oh, ho <laughs> De, de Whispers en de Rugsteady zijn het begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. ZFM Voor Zandvoort en de regio. En wat we allemaal gaan doen in uur 2, hoor je nu van Albertje? Ja, we natuurlijk rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand. Uh, we kijken vooruit naar 6 december, want dan is er weer een uh, aflevering van de Cinema-Nostalgie in de bioscoop. En die draaien dan de klassieke White Christmas. Uh, verder natuurlijk, dan kijken we even vooruit naar de feestmarkt morgen. Uh, in het gehele centrum van Zandvoort. Dus genoeg nieuws en informatie dit komende uur op de CFM-zender. Oké, okay, de CFM-zender gaat door met de Commodore's en Nightshift. Speciaal voor e Vos En voor meneer Kinnigin, hè? En meneer Kinnigin, ja, natuurlijk. De nachtdiensten, mannen. Wat zouden we zonder jullie moeten? Uh, gewoon lekker, lekker uitgaan. <laughs> lekker slapen en ja. lekker stappen. Dat <laughs> doen we op. Oké. Okay. nee Commodore's, lekker plaatje. FM Het was Marco Bossato en de meeste dromen zijn bedrog. Ja, en wij gaan de bioscoop in. En wel op 6 december schrijft u het vast in uw agenda. Liefhebbers van Cinema Nostalgie. Want dan komt de film White Christmas uit 1954. Het is een meeslepende Irving Berlin melodieën. In een echte klassieke muziekfilm. Vlak na de oorlog komen twee zang- en danstalenten. Bing Crosby en Danny Kay. Bij elkaar om een van de beroemdste acts in de geschiedenis van de showbiz neer te zetten. Zij ontmoeten twee zusjes. Gespeeld door Rosemary Clooney en Vera Allen. Met wie ze naar Vermont Mond trekken ...om daar een ouderwets witte kerst te vieren. Daar begint het avontuur als ze ontdekken dat het hotel waarin ze verblijven... ...eigendom is van een van hun, hun oude legergeneraal... ...die zichzelf enorm in de financiële crisis weet te bevinden. Het is een prachtige klassieker met prachtige dansscènes en prachtige muziek... En ...waarin dromen geen bedrog zijn... ...ontvangst met koffie en cake vanaf 1 uur... ...de film vangt aan om half 2... ...en de kosten zijn 7 euro... ...6 december Cinema Nostalgie... ...presenteert White Christmas... ...wilt u niet zo lang wachten... Z uh, ...filmclub Simon van Kolom ...aanstaande woensdag 30 november om half 8... ...de film Mama... ...een moeder en haar zwaarlijvige zoon van 40... ...wonen samen in een beschreden flat... ...ze geeft hem niet de kans om een eigen leven te leiden... ...met haar verstikkende liefde... ...drijft ze hem uh, in zijn eigen denkbeeldige wereld... ...waarin hij verliefd is... Op op een mannequin in een kledingzaak in de buurt. Dat begint om half acht op 30 november en de entree is 7 uur. Kortom, weer voldoende te zien hier in Zandvoort. In dacht de, ik de bioscoop, zo. hè? In de bioscoop, ja, hij is er gewoon nog hoor. Hij is er nog. De bioscoop. Alleen niet de allernieuwste films, maar wel heel veel mooie films daar. Ja. De enige bioscoop van Zandvoort. Ingang Gassersplein en vind je het vanzelf.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 De Nederlandse Bint Vitesse uh, met een uh, grote hit van ze uit uh, 1983, alweer. Ja, weer de jaren 80. Jordan nou voordat we even de agenda met je doorgaan nemen, is nog even een kort berichtje en een ander plaatje. Ja, en dat is voor onze klassieke liefhebbers, want morgen uh, zal het Symfonieorkest Haarlem in het kader van het Kerkpleinconcerten van de Stichting Classic Concerts een concert verzorgen in de protestantse kerk. Als soliste treedt Maria Milstein en ze speelt viool op. En het geheel staat onder leiding van de Engelse dirigent Nicholas Devons. Het concert van Symfonieorkest Haarlem in de protestantse kerk aan Kerkplein begint om drie uur. En de deuren van de kerk gaan om half drie open. En de entree is vijf uur. Zo dadelijk hoor je wat je de komende dagen allemaal kunt gaan doen. In de evenementenagenda met Albert-Jan Vos. Ah. Maar eerst even deze plaats. Suiza Break House. Ah. Ah. Ah. Letting it all hang out. Ja. ja. So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 boodschap brengt deze dame nestie. Oh, geweldig. Jongen, een moment zonder jou, een hitje van alweer een aantal jaren geleden. En daarmee werd de so tijd, wordt de tijd voor de evenementagenda. Voor Zandvoort en de regio. We zijn natuurlijk heel benieuwd wat we de komende dagen allemaal kunnen gaan doen. En we horen het van Albert Jan. Ja, natuurlijk. Uh, nou ja, dat is vandaag en dat is om twee uur al begonnen. En dat is van, de tweede, tweede uitzending daarvan is, begint om uh, vijf uur. Dat is Sinterklaas Show. Dat is een Sinterklaas en de Verdwenen Stoel. En dat is een theater in de Krocht. Dus u, zel, u kunt, zou nog kunnen kijken of u om vijf uur daar nog kaarten voor kan krijgen. Dat begint trouwens om vijf uur in de Krocht. Sinterklaas Show. Vanavond een Ramses Shaffi Memorial. Nou voor diegenen onder u die niet weten wie Ramses Shaffi is. Ramse Shaffi overleed op 1 december 2009 Dat is alweer twee jaar geleden Was een Nederlandse chansonnier en acteur Na een carrière als acteur in de Nederlandse Comedie Maakte Shaffi sinds de jaren 60 furoren als zanger Liedjes als Sammy, we zullen doorgaan Pastorale, laat me Uit de jaren 60 en 70 werden klassiekers Vanavond vanaf 8 uur Bent u van harte welkom bij deze Ramse Shaffi Memorial In het Wapen van Zandvoort Vandaag tot en met de 28 e De Havendagen Drie dagen vol entertainment in de haven van Zandvoort op het strand. Programma, voor het programma verwijs ik u naar www.havenvrienden.nl. www.havenvrienden.nl dan hebben we natuurlijk morgen de grote uh, feestmarkt. En uh, het is een groots opgezette en gezellige feestmarkt. En die, is die begint morgenochtend om tien uur en duurt tot vijf uur in uh, Zandvoort. En uiteraard komt Sinterklaas natuurlijk ook, uh, ook even kijken wat er allemaal zo te koop is. En uh, mocht u een bezoek willen brengen aan het Zandvoorts Museum tijdens de Jaarmarkt. En dan maakt u gebruik van de Sinterklaas actie. Kom met z'n tweeën en betaal voor één. Rijdt ook nog. Kom maar twee en betaal voor één. Oké. Okay. Na het succes van de voorjaars- en zomermarkten zijn de verwachtingen weer hoog gespannen. Kortom, gezellig met het hele gezin naar de feestmarkt. Morgen vanaf 10 uur in het centrum van Zandvoort. Nou, ik zei het al iets eerder. Uh, Symfonieorkest Haarlem, het Classic Concerts, Protestantse Kerk, begint om 3 uur. Nou, uh, dan hebben we natuurlijk uh, de 27ste ook nog een Zandvoortse Rommelmarkt in de krocht. En die zit van 10 tot 4. Dan gaan we door naar december alweer. Op 2 december. December is een koopavond met live muziek van de Peter Band. En het is in het centrum van 4 tot en met 8. Kijk ook alvast even vooruit naar 10 december. Want dan is de Babbelwagen, dat is een special. Dat is een diavoorstelling in Hotel Faber. En dat begint om 8 uur. Dus genoeg te doen in Zandvoort. Dat dacht ik ook. Ga ervan genieten. Doe lekker mee natuurlijk. Vanavond, sjaffieavond in het wapen. En wij doen alvast lekker mee met Sammy. Kijk omhoog, Sammy. Sammy loopt niet zo gepoogd. Denk je dat ze je niet mooi?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 En je de single van Maroon 5 en Misery. En daarvoor Hoog Sammy. Kijk of Hoog Sammy. Dan word je lekker naad. <laughs> Dat was uh, Ramse Shaffi. Alvast voor de Shaffi-avond vanavond hier aan het Gassesplein. Bij het Wapen van Zandvoort. Dus alle Shafi-liefhebbers, nou dat zijn er nogal wat. Dus het zal wel druk worden vanavond. Goed. Uh, wie zijn nog meer actief in de maand december? Nou dat is de ondernemersvereniging Zandvoort. Want uh, er komt na ruim tien jaar weer feestverlichting in het dorp te hangen. Nou dat is toch leuk. Want op een gegeven moment was het zo weinig. Eén, en dan twee in een lange straat. Maar dat komt, komt er helemaal weer goed dit jaar. Zowel in de Kerkstraat, Haltenstraat, Grote Krocht, Raadhuisplein, Bakkenstraat, Oranjestraat. En uh, dat uh, wordt weer hartstikke leuk die feestverlichting. En de ijsbaan komt definitief Terug. De officiële opening is op 17 december om 12 uur. Daarna een demonstratie van kunstschaatsers en om 1 uur een spetterend optreden van de Sergeant Wilson Christmas Show in het muziekpaviljoen. Nou, zoals ik al eerder zei, ook dit jaar weer de decemberactie met een superhoofdprijs ter waarde van 1000 euro. Dit naast de andere hoofdprijzen en de weekprijzen. En natuurlijk, de Sprookjeswandeling vindt plaats op 17 december. Een echt familie-evenement dat u nu mag missen in het centrum van het dorp vanaf 4 uur. Met de echte kerstman. Voor meer informatie www.sprookjeswandeling.nl of www.winterwonderlandzandvoort.nl Hey, kijk eens aan, we gaan een mooie decembermaat tegemoetsen. We hebben er zin in, zeker wel. En de plaatje uit 1975, die draaien zo nu en dan ook bij Zandvoort op zaterdag. Maar onder deze, hoe heb je hem teruggevonden, Albert Jan? Goed, hè? In de oude toon zeker, hè? Oude toon, ja. uit de Hier dans. is Harpo en de movie star. You feel like The scene of you was a commercial spot. Mena was dat in all this time. We hebben weer een tweetal berichten voor je. Ja, allereerst een uh, bericht over Jelle Atema. Je weet wel, die man met die unieke verzameling van uh, geluidsdragers en dergelijke. De plaatsgenoot Jelle Atema is afgelopen zaterdag tijdens de Verzamelaarsbeurs in Utrecht op een mooie tweede plaats geëindigd in de categorie Verzamelaars. Mannen boven de 18 jaar. Atema kreeg deze prijs voor zijn collectie Historische Geluidsapparatuur, waaronder grammofoons en fonografen met aanverwante artikelen. Tevens werd er naar gerefereerd dat binnenkort zijn verzameling tentoongesteld zal worden in het museum van de 20e eeuw in Hoorn. Dus de, de verzameling van Atema heeft een plek gevonden. Gelukkig super. wel, maar jammer genoeg niet nee. in zo'n Maar wel in Hoorn, helemaal goed. En voor diegene die dacht dat Sinterklaas alleen voor de jongeren was. Nee, nee, want Dan? voor alle 55-plussers is er elke woensdagmiddag van 10 tot 12 uur een koffieinloop in de ontmoetingsruimte van de Agatha-kerk aan de Grote Klocht. Hierbij staan ontmoetingen en gezelligheid centraal. En dan komt hij Op woensdag 1 december zal Sinterklaas het inlooppunt verblijden met een bezoek. Kom gezellig langs en geniet van Sinterklaas lekkernijen en het gezamenlijk zingen van Sinterklaas liedjes. Tegen een kleine vergoeding van 1 euro kunt u koffie komen drinken en daarbij andere dorpsgenoten ontmoeten. Iedereen is van harte welkom. 1 december, Sinterklaas. Oké, okay, ik ben er zeker bij. Ik mag die man wel. <lacht> Iemand anders mag die man absoluut niet. Dan weet je wel voor wie ik het heb. Maar goed. Juist. Eh, ik ben uh, alleen uh, geen, zelf geen Sinterklaas. Nee, jij bent niet. Ik ben geen Sinterklaas. Sinterklaas, nee. Nee, nee, nee. Als je beetje geld zou hebben, dan zou ik het wel doen. Maar goed, ja. ben maar een arme snoeber, hè. Ja. Kinderen van kinderen zingen, ik ben toch zeker Sinterklaas niet. Ik wil een broertje en een mooie rode fiets. En een hele grote teddybeer, maar meestal krijg ik niets. Ik wil een racebaan en een nieuwe toverdans. Hoewel ik snel tevreden ben, wordt mijn vader Het oh. hoort. Die het uh, voetbal vandaag missen in deze uitzending Er is gewoon weg geen voetbal Dus dan kunnen we niet niet Sinterklaas loopt langs Echt waar Zie je ziet dat? Ja, we ben helemaal stil Ik ben helemaal stil. Ik ben nou stil van Sinterklaas Ja, met zwarte pieten en al Nou, chill. Sure. Poel, dat wij nog maken. Dat hij dat, morgen dat naar een feestmarkt gaat Dat wist ik. Ja, maar Ja, ja, uh, uh, hij loopt gewoon uh, hier uh, door het dorp Sinterklaas en zijn uh, pietrazen uh, tot zover deze tweede, tweede uur alweer van deze de, de Zandvoort op Zaterdag. Ben je, ben je, ja, je bent een zedenwachtig. Ja, dat klaar, merk je aan me, dat ja, merk je wel. Ja, ja, ja. ja. Zo dadelijk zijn we er nog één uur lang met uiteraard heel veel lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. Als het was zou ik de radio gewoon lekker aanhouden op ZFM Zandvoort. Tot aan vijf uur Zandvoort op Zaterdag. Met nu Joey Lewis en de nieuws. En happy to be stuck with you. We've had some fun.